De regering in Ierland is het eens geworden over een soepele abortuswet. Het beëindigen van een zwangerschap moet volgens de regering legaal worden als het leven van een vrouw wordt bedreigd door de zwangerschap. Al jaren staat de onbuigzaam strenge abortuswetgeving in Ierland ter discussie. En dan het weer. Flinke periode met zon. Het wordt 13 graden op Tessel, tot 18 graden in Limburg. Daar kan vanavond een vallen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. De W van WNL. De WNL Oranje Nacht. Met Martijn Middel en Leon Lastik. Een hartelijk goedemorgen. Welkom terug. Nederland heeft sinds gisteren een nieuwe koning. Willem-Alexander neemt plaats op de troon. En dat betekent dat hij zijn andere banen aan de kant moet schuiven. Want... Koningschap is geen baan van alleen maar lintjes doorknippen. Zo vindt onze kerstverse koning. Niet alleen binnen Nederland vierden de landgenoten het aantreden van onze nieuwe koning. Ook Nederlanders in het buitenland hadden gisteren een speciale dag. Met het aftreden van, van koningin Beatrix of inmiddels prinses Beatrix... heeft Nederland niet alleen een nieuwe koning, maar ook een nieuwe koningin in Maxima. Straks nemen we Maxima in deze speciale aflevering van de Omroep BNL onder de loep. Is zij bijvoorbeeld veranderd de afgelopen jaren? En graag verrassen wij onze Kerstvers Konink Paar deze ochtend met de boodschap dat Nederland vierkant achter hen staat. Wilt u Willem-Alexander en zijn vrouw succes wensen in, zijn nieuw, in hun nieuwe functie? Doe dat dan op ons gratis nummer 0800 1121. Of twitteren kan ook met de hashtag WNL, komt het hier op de redactie terecht. En mocht u nog vragen hebben naar nou, aanleiding van de afgelopen Koning in de Dag, zijn er vragen over ons Koningshuis. Kameran Oela uh, beantwoordt ze graag. U kunt daarvoor ook terecht op dat telefoonnummer 0800 1121. En Twitter kan ook naar de hashtag BNL dus. We hebben dus een koning. Willem-Alexander is niet langer onze kroonprins... en dus moet hij nu afscheid nemen van de bestuursfuncties die hij had... op het gebied van water en sport. Wat voor inhoud gaat de koning daar nu aan geven ja, tijdens zijn koningschap? Ja, welke maatschappelijke kwesties zet hij op de kaart? En hoe doe je dat eigenlijk? We praten er dit uur over met Lotte Mertens, adviseur bij de issuemakers. Ze vertelt mensen en bedrijven hoe ze een maatschappelijk thema... op de kaart moeten zetten. Ja, Lotte, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, heeft Willem-Alexander op dit gebied veel kunnen leren van zijn moeder... koningin Beatrix? Ja, zeker. zeker. Zij, uh, zij heeft natuurlijk de afgelopen 33 jaar uh, is zij hem voorgegaan. En uh, zij heeft het op haar eigen manier ook issues op de kaart gezet. Dus uh, zij kan hij kan zeker van haar uh, leren. Ja, want moeder en Zoon zijn natuurlijk hele verschillende uh, mensen. Beatrix, Willem-Alexander. Hoe belangrijk, is, het, uh, uh, hoe belangrijk is, die, is die persoonlijkheid bij het kiezen van de onderwerpen die je belangrijk vindt? Die is heel erg belangrijk. Je ziet bij koningin Beatrix dat de dingen waar zij een passie voor hebben... dat dat ook issues zijn die ze uiteindelijk kiezen. Beatrix houdt erg van kunst en cultuur. En dat is ook al wat ze op de kaart heeft gezet. Willem-Alexander houdt wat meer van sport. Dus dat is zijn issue geweest van de afgelopen jaren. Dus die persoonlijkheid die klinkt zeker door. En als we kijken naar, naar de persoonlijkheden zelf, uh, maakt dat nog uit? Of, of, of hoe je iets op de agenda zet bijvoorbeeld? Ja, dat bepaalt wel uh, welke stijl uh, je hanteert. Uh, Beatrix uh, staat toch bekend als de uh, perfecte manager. Um, zij heeft best wel uh, zakelijk uh, gereageerd uh, de afgelopen drie jaar, 33 jaar. Um, en Wille van Willem Alexander kunnen we een heel andere stijl uh, verwachten. Ja, noem eens, noem eens hoe, wat voor stijl kunnen we verwachten? Nou, hij heeft het ook al wel aangekondigd in de interviews en ook wel laten blijken uh, uit zijn gedrag dat hij een wat menselijkere um, manier van uh, koningschap uh, zal kiezen. Hij wil wat meer tussen de mensen staan en wat benaderbaarder zijn. Ja, is het dat, is dat gunstiger dan, dan bij Beatrix het geval was of juist minder gunstig misschien wel? Nou, ik weet niet of dat gunstiger is. Ik denk dat het... Het is gewoon een hele andere, andere manier. Petrix heeft het op haar manier heel goed gedaan. En uh, ik verwacht dat Willem-Alexander het op zijn manier ook heel goed zal doen. Ja, vroeger ja. had uh, Willem-Alexander natuurlijk wel zo'n prinspils-imago. Het is ja. een term die je vandaag nog steeds vaak voorbij hebt horen komen. <laughs> hoe, hoe zit dat nu dan? Ik denk dat die, die, zich wel, die heeft hij die wel achter zich gelaten. Ja. Ja, dan wat anders. Hè. Het, is, het is eigenlijk wat dat betreft vandaag een beetje hetzelfde als, als met uh, oud en nieuw. Uh, je viert een heel mooi feest en dan moet je uitkijken dat je de volgende dag geen kater hebt. Uh, als we dat even vertalen naar dit gesprek. Ja. Uh, er zijn natuurlijk heel veel dingen die Beatrix belangrijk vond, die ze uitdroeg. Zijn dat nou ook dingen die we achterlaten in haar uh, koningschap, die we niet meer terug gaan zien? Voor een deel wel. Um, bijvoorbeeld het onderwerp Europa. Dat was iets wat Beatrix nauw aan het hart ging. En het is nu maar afwachten of uh, Willem-Alexander dat ook door zal uh, laten klinken. Uh, maar bepaalde onderwerpen die gewoon horen bij een koningshuis, uh, die, dat, dat, daar kun je continuïteit verwachten. Die zullen wel weer terugkomen. Ja, maar je, zegt, uh, je zegt Europa, en dat is er al eentje. Ik heb eigenlijk geen idee, hoe, hoe staat Willem-Alexander in Europa? Uh, dat heeft hij nog niet uh, laten blijken. Nee, dat, uh, dat gaan we merken. Um, zijn, zijn moeder heeft heel duidelijk uitgesproken... dat ze uh, Europa als een kans ziet en uh, als iets wat we moeten omarmen. En Willem-Alexander heeft daar tot heden nog geen uitspraak over gedaan. Dus ik verwacht dat dat... Uh nog wel eventueel gaat komen. Ja, Lotte, je noemde het al sport. Uh, is al een van de speerpunten van Willem-Alexander. Zijn er nog meer punten waar hij zich echt heel duidelijk op richt? Nou, hij heeft nu wel, wel uh, regelmatig het woord uh, verbinding uh, laten vallen. Dat is heel breed uitlegbaar, hè? Ja, zeker. Ja. Nou ja, hij wil een koning zijn voor alle Nederlanders. En uh, hij wil graag het cement zijn uh, tussen de samenleving. Dus dat, daar, dat is een lijn die met het oranje Oranjefonds natuurlijk al in is gezet. Dus die, uh, die zal verder uitgebouwd worden. Ja, en als, als je kijkt van um, hoe ze dat, uh, dat aan zou moeten pakken, wat is, wat is een verstandige koers die hij in kan zetten? Uh, ik denk dat hij uh, nou, de, de, de kansen die hij heeft, dat hij die, die moet pakken. Dus hij, ja, hij is natuurlijk koning uh, vanaf uh, gisteren, dus uh, hij heeft gewoon niet zo heel erg veel ruimte. Maar uh, momenten als de kersttoespraak, die, uh, daar kan hij zijn eigen uh, stem uh, laten horen. Ja, je zegt het is het nog vroeg, maar is er toch al een kleine koers uh, te zien? Uh, welke richting die opgaat, uh, wat dat betreft? Nou ja, je zag het gisteren al bij, bijvoorbeeld, uh, bij het uh, Armin van Buren moment. Uh, hij is niet zo van de protocollen en uh, hij wil graag tussen de mensen staan. Nou, wat, wat doet hij? Hij zegt nou, ik wil gewoon echt even dat podium op. En uh, nou, dat is wel heel uh, ja, bijzonder. Ja, en dat uh, laat misschien ook zien dat hij, dat hij wat meer uh, voor, voor spontaniteit, menselijke maat, aandacht vraagt. Ja, dat verwacht ik wel. Ja. Uh, nou ben jij, uh, uh, uh, je adviseert ook bedrijven en mensen. Uh, hè, die, uh, die bijvoorbeeld ook mensen die niet meer met een bepaald onderwerp geassocieerd moeten worden. Is, heeft Willem-Alexander daar nou nog iets waar hij van af moet? Uh, nee, dat denk ik niet op dit moment. Hij... Uh... Nee, hij staat voor een nieuw, uh, nieuw, ja, nieuw tijdperk. Dus ik, ik vind wel dat hij daar fris aan begonnen is. Oké, okay. Lotte Mertens adviseur bij de Issue Makers. Zometeen uh, praten we met je verder. En dan uh, vertel je uh, wat ons betreft uh, onder andere... waarom jij vindt dat Willem-Alexander koning-issue-maker is. <laughs> ja, zoals Lotte net al zei, uh, sinds gisteren dus een koning... die de Nederlandse sporters gewoon bloedfanatiek staat aan te moedigen... in een oranje polootje. Nou, dat lijkt natuurlijk een goede zaak voor sportmen in het Nederland. Maar tegelijkertijd neemt Willem-Alexander afscheid... van zijn bestuursfunctie binnen het Internationaal Olympisch Comité. Hierdoor wordt Nederland nu niet meer vertegenwoordigd in het IOC. Alexander Ampt is bestuurslid bij De Vonken van 2028. Een burgerinitiatief dat de Olympische Spelen in 2028 naar Nederland wil halen. Goedemorgen, Alexander. Het is voor Nederland heel belangrijk om een visie te hebben weer. Om op langere termijn te kijken waar gaan we met ons land naartoe. En dat is niet is Alexander. Voor... Dit, dit, dit willen we dadelijk graag nog wel even horen. Maar volgens mij hebben we Alexander ook aan de lijn. Alexander Ampt, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, zo gaat hij goed. Ja, nou ja, la laten we het dan maar meteen even doen. Hè. Luisteren uh, en nu aangekondigd naar wat Willem-Alexander afgelopen zomer... hier is de context tegen Mart Smeet zei... over de organisatie van de Olympische Spelen in Nederland. Het is voor Nederland heel belangrijk om een visie te hebben weer. Om op langere termijn te kijken waar gaan we met ons land naartoe allemaal korter termijn op dit moment. En, je... en als wij de Olympische Spelen als katalysator kunnen gebruiken... Uh -huh. om een termijn visie voor Nederland te hebben... wat willen we met onze infrastructuur? Wat willen wij met onze uh, woningen doen? Wat willen we doen met onze sport? Met alles? Dan is de Olympische Spelen het ideale punt op de horizon... om een nieuw Nederland te ontwikkelen... waar we tientallen jaren profijt van zullen hebben. Ja, Alexander, ik denk dat jij wel blij bent met de Nieuwe Koning. Uh, nee, dat klopt. Wij zijn zeker heel erg blij met uh, Willem-Alexander als Nieuwe Koning. Als nieuwe koning, hij, uh, nou, wat je zojuist in het uh, fragment van het kort hoorde... is dat hij uh, een groot voorstander is van de Olympische Spelen... en uh, uh, de sport in Nederland een warm hart toedraagt. Dus uh, ja, wat kunnen wij ons nog beter wensen? Ja, nou is het natuurlijk een, uh, een heet hangijzer geweest. De Olympische Spelen naar Nederland. Wordt het met het koningschap van Willem-Alexander een, een grotere kans? Dat ze hierheen uh, komen? Ja, dat verwachten wij wel. Uh, wat we hebben gezien is dat Willem-Alexander zich altijd heeft uitgesproken als voorstander voor de Olympische Spelen. Um, en ook in zijn nieuwe functie zal hij dat doen. Ondanks dat het kabinet inmiddels besloten heeft om de Olympische Spelen niet, uh, voorlopig niet te willen organiseren, uh, verwachten we dat Willem-Alexander uh, voor en achter de schermen uh, wel degelijk dit, dit soort uh, pro-Olympische uitspraken zal blijven maken. Ja, en hoe ver zijn invloed dan als koning? Ja, hij heeft een, als, als koning zijnde heeft hij een, een, een maatschappelijke functie waarbij hij met veel verschillende partijen in, in aanraking komt. Waarbij hij veel positieve dingen erover kan zeggen. En daarnaast heeft hij natuurlijk vanuit zijn IOC-tijd een, een, een, een zeer breed netwerk van mensen die daar invloed op kunnen uitoefenen. Dus eigenlijk kunnen we zeggen dat, dat zijn steeds groter wordende netwerk van belangrijke mensen, dat die heel waardevol kan zijn voor de Olympische Spelen naar Nederland. Ja, dat denken wij wel. Ja, en, en, en als je Willem-Alexander straks natuurlijk af als IOC-lid. Nederland wordt dan niet meer vertegenwoordigd binnen het IOC. Hoe erg is dat? Ik, ik denk persoonlijk dat dat een heel groot verlies is. Um, Willem-Alexander heeft destijds al aangegeven in 1998 dat hij wij zijn aan aantreden als koning uh, uh, meteen zou aftreden. Um, maar wij hebben uh, wel het idee dat uh, er een geschikte opvolger uh, voor, voor Willem-Alexander moet komen. Uh, achter de schermen en voor de schermen uh, is dat al uh, ook uitgesproken. André Bolhuis heeft uh, gisteren nog gezegd dat, uh, uh, dat hij en de, of en de koning tegenwoordig... Uh, en Jacques Rogge uh, uh, zich momenteel uh, sterk aan het maken zijn... en het zoeken zijn naar een geschikte kandidaat... die uh, die rol van uh, Willem-Alexander ja. kan overnemen. Ja, zouden de Spelen uh, zonder Nederlands IOC-lid eigenlijk ook naar ons land kunnen worden gehaald? Kan dat überhaupt? Uh, dat, dat kan zeker, maar dat is niet wenselijk. Um, het gaat ook niet alleen om de Olympische Spelen op het moment dat wij een, een, lid van de IOC, een lid van Nederland in de IOC hebben. Maar ook gewoon om het behartigen van alle belangen van Nederland als sportland. Ja, nou kijken we naar Willem-Alexander, nu dus koning. Ja, dat kan me voorstellen dat aangezien hij zo'n grote voorstander is... dat dat juist ook weer een hele grote impuls kan geven aan de kandidatuur van Nederland. Kan, kan Willem-Alexander ook draagvlak binnen ons land teweeg brengen? Nou, dat, dat verwacht ik zeker weten. Um, wij maakten zelf altijd het grapje dat uh, Willem-Alexander zonder ook nog maar één dag koning te zijn... het nu al voor elkaar heeft gekregen om in één dag 1,3 miljoen uh, kinderen te mobiliseren... en uh, de eerste, uh, zijn eerste spelen uh, zelfs naar hem vernoemd te krijgen, de koningspelen. Dus uh, we verwachten dat hij straks als, uh, als koning zijn... daar ook uh, zeker invloed op gaat uitoefenen en dat uh, voor elkaar kan krijgen. Nou, nou heb je misschien als IOC uh, wel uh, geluk als een uh, bijvoorbeeld Prins Willem-Alexander toen nog uh, lid was. Um, er moet in ieder voor iemand gevonden worden. Uh, is er een beetje een profiel voor? Wat, wat zien jullie voor je? Uh, het profiel is ook meerdere malen al in de media genoemd. Uh, we verwachten dat dat iemand is die uh, eigenlijk een, een, een sterk uh, netwerk heeft. Een goede uh, Uitstraling heeft, een, een, een charismatisch persoon die uh, andere mensen kan mobiliseren en die andere mensen kan overtuigen. Uh, en kan aantonen waarom uh, Nederland als uh, sportland uh, zo'n goede bijdrage kan leveren. Nou, wie weet ooit Amalia misschien wel? Wie weet, dat zou zomaar kunnen. Alexander Amt, bestuurslid van De Vonken van 2028, het burgerinitiatief voor de Olympische Spelen in Nederland. Dankjewel voor je toelichting. Graag gedaan. Dan is het uh, inmiddels uh, met een handje vol seconden erbij al kwart over vijf op 1 mei 2013. Koning in de dag is, uh, zo kunnen we wel stellen, inmiddels wel echt voorbij. En we moeten maar eens wennen aan het uh, idee dat we een nieuwe koning hebben. Zijn er nog dingen waar u mee zit? Vragen die u heeft? Zaken die niet beantwoord zijn in de afgelopen pak bij het 24 uur? En dan is uh, Kamran Oela, onze uh, royalty-deskundige, er hier in deze studio om die vragen te beantwoorden. U kunt bellen. Dan kan met ons telefoonnummer, uh, Leon. Ja, dat is 0800-1121. En je kan ook gewoon twitteren. Dat is misschien wel makkelijk als je achter de computer zit. Dat kan uh, met de hashtag WNL, Dan komt het hier op de redactie terecht. En dan zitten ze met mannenmacht zitten ze die uh, tweets te lezen. En dan spelen ze die hier door naar de studio. En dan komt Cameron ze allemaal beantwoorden. En uh, misschien ook nog wel uh, andere vragen. De, van die band misschien. Uh, nog een leuk nummer. Wat is het, Vincent uh, Kenter? Wat ga je spelen? Uh, ik ga weer een uh, eigen nummer spelen van mijn eerste uh, CD in The reeds En hij heet uh, Hideout Borders. Nou, hij is voor jou de studio, Vincent Kenter. Bescheiden applausje vanuit de studio van Radio 1. Want er zitten nooit zoveel mensen in één uh, studio. Voor Vincent Kenter. Uh, ja, uh, Vincent, kom er anders nog heel snel eventjes uh, bij. Uh, want je bent de hele nacht de gast geweest. En dan zou het ook uh, wat zijn om je zomaar huiswaarts uh, te sturen... zonder je nog even te spreken. Uh, Vincent, je komt uit Groningen. Ik kan me voorstellen dat als je binnenkort nog optreedt... dat het daar in de buurt is. Um, ja, het is wel de bedoeling om het, uh, ook Groningen uit te gaan natuurlijk. Maar staan er op dit moment nog dingen op de agenda. Uh, we zijn druk bezig met uh, het plannen van heel veel optredens. Ik heb net een soort mini-tour uh, door Groningen achter de rug... met uh, heel veel cafés, huiskamerconcerten en op een heleboel uh, toffe plaatsen. Uh, wat op dit moment wel vaststaat is uh, het Sodom Rocks Festival in uh, Winschoten in uh, juni. En uh, er komt nog veel meer bij binnenkort. Dus uh, dat is allemaal te vinden op uh, Facebook of Twitter... Uh... Nou, dan kom je, je net bij een volgen. punt waar ik je op wilde wijzen, eigenlijk naar wilde vragen. Waar kunnen we meer vinden als mensen nou, iets willen terugluisteren, meer informatie willen je agenda kunnen zien? Nou, VincentKenter.nl wordt op dit moment aan gewerkt. Die uh, staat binnen een paar weken online, maar dit, in de tussentijd uh, kan je me zoeken op YouTube. Ik heb mijn YouTube kanaal Vincent Kenter Music, waar je ook opnames van mijn cd kan uh, beluisteren. En verder uh, natuurlijk op Facebook en Twitter. Vincentkenter.nl voor binnenkort in de agenda. Daar kunnen we je op vinden. Vincent, hartelijk dank dat je hier de afgelopen vier uur was... op deze bijzondere nacht. Of wel, een, de oranje nacht van WNL. Ja, het was leuk. Jullie ook bedankt. Ja, wel thuis voor zometeen. Dank je. Dan. Koning zijn is meer dan lintjes knip, doorknippen, zegt de nieuwe koning, Willem-Alexander. Hij heeft zijn functies op het gebied van water en sport moeten neerleggen. Wat voor inhoud gaat de koning geven aan zijn koningschap? We spraken er zojuist al over met Lotte Mertens, adviseur bij Issue Makers. Goedemorgen Lotte, nogmaals. Goedemorgen. We hadden het net al eventjes over wat hij op de agenda kan zetten. Nog eventjes kort, vooral sport, hè? dat is een van zijn speerpunten. Ja, klopt. En zijn ook zijn persoonlijke passie. Uh, maar dat is wel een onderwerp waar we, waar we in de toekomst kunnen verwachten dat dat nog wat verder uit gaat bouwen. Nou vraag ik me af, uh, maakt het nou nog uit als je, of dat je prins bent of uh, koning uh, wat betreft uh, dit soort zaken op de agenda krijgen? Ja dat maakt wel degelijk uit. Ja, als prins heb je veel meer ruimte. Hij is nu koning en hij, er is een ministeriële verantwoordelijkheid, lid van de regering. Dus uh, de ruimte is zeer beperkt nu. Ja, hoe, hoe, hoe pak je dat aan als koning? Is het echt, wordt het gecheckt en gedubbelcheckt en dat keer vier? Ja, ja dat wordt zeker gecheckt en gedubbelcheckt. Uh, maar Willem-Alexander heeft wel uh, doen blijken... dat hij uh, een eigenwijze persoon is... die uh, toch, uh, toch zeker zoals het stem, uh, stemgeluid wil laten horen... Dus uh, dat kunnen we wel verwachten. Ja. Ja, dus straks hoorden wij ook al op deze zender dat uh, Willem-Alexander gewoon in zijn speech uh, gisteren al die doorschemeren... dat hij misschien wel vond dat uh, de dat, dat, dat, uh, politiek wat dichter bij de mensen moet komen in deze tijd. Uh, is dat een van die dingen waar je dan op doet? Van toch een beetje eigenwijs? Ja, dat denk ik wel. Je noemde hem eerder alles als koning issue maken, toen nog prins Willem-Alexander. Vraag ik me nou af, nu, nu die koning is geworden, wordt hij wordt dan gedegradeerd tot prins issue maken? Nee, dat denk ik niet. Nee, het is al een andere manier, een andere vorm. Maar hij heeft bewezen dat hij het kan de afgelopen jaren. Dus ja, dat... Waarom is hij er zo goed in? Hij begon uh, wat aarzelend, maar hij is er echt in gegroeid in zijn rol. Uh, vooral watermanagement, waar in het begin nogal gekscherend op gereageerd werd. Uh, dat heeft hij wel echt laten zien dat hij kennis van zaken heeft. Dat hij een deskundige adviseur is en uh, dat hij uh, weet waar, waar hij mee bezig is. Ja. Op welk gebied zie je een groei bij Willem-Alexander? Ja, vooral op inhoudelijk gebied. Hij uh, heeft de dossierkennis. Uh, hij wordt zeer gewaardeerd door de mensen met wie hij samen heeft gewerkt. En uh, hij begon ja, wat onzeker en hij heeft zich steeds uh, ja, zelfverzekerder gepositioneerd. Een echte man geworden. Een echte man geworden. Ja, en als we nou kijken naar... Uh, een groot netwerk heeft natuurlijk, als koning zal het alleen nog maar groter worden, vermoed ik. Ja. Um, gaat dat hem helpen in zijn, in, in zijn inhoudelijke koningschap, wat hij uh, zelf zo noemt? Ja, zeker. Uh, hem en, en Nederland. Hij zal op handelsmissies gaan en uh, het netwerk wat hij daar opbouwt... is uh, zeker ook uh, in het voordeel van het Nederlandse bedrijfsleven. Ja, waardevol. Ja, ja. En op welke punten moet onze, onze nieuwe koning nou doorlopen? Om, uh, ja, als we kijken, als we een soort van stappenplan even opstellen hier voor beginners. Uh, wat, wat voor uh, stappen neemt hij dan om zijn, zijn uh, punten op de agenda te krijgen? Kun je dat eventjes kort uitleggen? Ja, ik denk dat hij je geleidelijk uh, daarvoor maar gaat geven. De verwachtingen zijn best wel hoge gespannen nu. En uh, ik denk niet dat hij het meteen uh, enorm van de toren zal gaan blazen als uh, dit ben ik als koning. Dus ik denk dat we daar geleidelijk, uh, geleidelijk stappen kunnen verwachten. En hij zal de, ja, zijn de eerste momenten, straks de kersttoespraak en uh, hij, ook de keuzes die hij maakt in welke lintjes. Maar hoe gaat het dan? Want je noemt de kersttoespraak. Uh, wat, wat, noemt hij dan gewoon uh, man en paard? <laughs> nou, hij zal uh, daar su subtiel uh, wat in door laten klinken. Ja, want hoe doe je dat bijvoorbeeld? Uh, laten we even Sport nog eens een keer als voorbeeld nemen. Dat wil hij hoog op de agenda hebben. Uh, hoe brengt hij dat? Bijvoorbeeld in zo'n kersttoespraak. Kerst wat, wat, wat zou daar een goede tactiek voor zijn? Ja, alles door maatschappelijke bril. Um, sport heeft natuurlijk een verbindende functie. Um, er halen allerlei nevenonderwerpen aan vast. Gezondheid, bewegen, ook voor de jeugd. Dus ik verwacht dat hij die, die insteken zal kiezen. Nou, zometeen praten we verder met jou, Lotte Mertens, adviseur bij Issue Makers, uh, Over onder andere Maxima aan haar rol. En uh, zometeen gaan we ook naar Koendoes. Want hoe gaat het met onze jongens in Koendoes? Terwijl we allemaal een uh, dikke feestdag hebben gehad hier in Nederland. U hoort het dadelijk bij Omroep WNL op Radio 1. Maar eerst Amy Winehouse. Dit is Back to Black. Omroep WNL in de speciale Oranje Nacht. En dan uh, hoor je Amy Winehouse met Back to Black. Wereldwijd. Via de landgenoten de inhuldiging. Een uh, bijzondere groep Nederlanders is nog actief in Afghanistan. In Kunduz is de politietrainingsmissie nog uh, volop bezig. En ook daar stond men stil bij de troonswisseling. Kolonel Roland de Jong is gestationeerd in Kunduz en vierde gisteren met zijn manschappen Koninginnedag. Vandaag is alles weer bus business as usual, maar bij hoge uitzondering kijken we nog heel eventjes terug. Kolonel de Jong, goeiemorgen. Goeienacht voor jullie, denk ik. Nee, goedemorgen. Is het goed? Is nacht nee, het nacht voor jullie? hier goedemorgen. Wij liggen 2,5 uur voor op u. Oh, nou kijk aan. Dus dan is het toch... Da daar is het al licht. Ja. Hier waarschijnlijk ook, maar dat zien wij niet, want wij zitten in de studio. Hé, hey, zaten u, uh, de militairen gisteren al uh, vroeg aan het Oranje-Witter? Uh, ja, wij hebben natuurlijk ook uh, zeker stilgestaan bij deze bijzondere dag, bij de troonswisseling En uh, wij hebben de dag zijn we gestart met een bijzonder appel. Uh, dat was uh, rond het middaguur hier. En uh, we hebben daar uh, de telegrammen voorgelezen die verstuurd zijn uh, richting het Koningshuis. En we hebben ook voorgelezen de dagorder die we hebben gekregen van... Uh, toen nog koningin Beatrix en nu meest 6 Beatrix en daarna een heldronk uh, gehouden. Ja, hebben jullie wat van de van de hele, de, de hele ceremonie meegekregen, zoals wij die hier in Nederland ook hebben gezien? Ja, we hebben een uh, goede verbinding, een televisieverbinding, hadden we. dus we hebben gewoon op een scherm mee kunnen kijken uh, naar alles wat er in uh, Nederland heeft plaatsgevonden. En dat is, geeft toch wel een uh, goed gevoel dat je dat uh, toch op deze manier uh, mee kan maken. Ja, wat dat betreft was het, uh, was het uh, bij, bij u ook uh, al, al wat later op de, op de uh, dag. Het was al middag geloof ik, hè, toen, het, uh, toen het daar uh, zover was. Ja, ik zei al 2,5 uur voor, dus het begon eigenlijk uh, met de eerste uh, echte ceremonie rond een uur of half een. Ja. En wij hebben ons appel rond het middaguur gehouden. Ja, waar in Nederland uh, mensen zich nog konden verslapen op hun vrije dag... was er daar uh, bij u, kolonel uh, uh, de Jong, uh, in ieder geval absoluut geen sprake van. Uh, wat, wat voor sfeer uh, uh, uh, hing er op de basis vandaag? Uh, nou, dat was natuurlijk toch een, uh, een feestelijke sfeer. Het was uh, ook, uh, zoals we in Nederland gewend zijn, uh, traditiegetrouw... in veel oranje en allerlei vlaggetjes uh, was alles versierd. Um, ja, mensen, we hadden een speciaal sportprogramma hadden we georganiseerd en met veel uh, ontspanning en, en uh, zeggen, bitterballen konden niet ontbreken. Uh, dus uh, gewoon een gewoon gezellige dag, want uh, het is toch belangrijk dat uh, mensen dit uh, meemaken. Een hoop van mijn, uh, van mijn jonge mannen en vrouwen die, uh, hebben de vorige niet meegemaakt, de vorige troonswisseling. Dus het is van belang om daar even goed bij stil te staan. Oh, had u zelf de vorige wel meegemaakt? Ja, ik, toen was ik 16 jaar. Oké, okay, dus lang geleden, 33 jaar. En net als voor iedereen die het wel heeft meegemaakt natuurlijk. Maar met wat voor gevoel kijkt u terug op de, die van gisteren? De inhuldiging Ik vond een... Het was een, uh, een hele mooie ceremonie. We hebben onze collega's uh, goed hun best zien doen uh, in uh, Nederland. Uh, en ik zeg, hier was het ook een ontspannen sfeer. Dus een uh, mooie dag. Uh, en die uh, eigenlijk het einde ook van onze missie hier uh, luidt voor de club die er nu zit. Wij worden, vandaag uh, gaan wij de commando overdragen aan uh, PTG. Uh, uh, zes, uh, vijf, sorry. En, uh, dus dat was ook een mooie afsluiting eigenlijk van onze uh, zes maanden hier. Ja, een uh, dubbel bijzonder moment, dus uh, uh, natuurlijk. Uh, uh, hoe, hoe zit dat eigenlijk? Uh, uw jongens, Z zijn ze een beetje koningsgezin? Ja, we hebben natuurlijk toch een hele speciale band met Koningshuis. Kijk, de vaandels waar wij bijvoorbeeld uh, bij uh, onze aanstelling, onze officiële aanstelling. Uh, uh, onze hand aanhouden en dan uh, trouw aan de koningin, uh, nu dan trouw aan de koning beloven... ja, die zijn ook uitgereikt die vaandels door uh, het koningshuis. Onze naamgeving van bijvoorbeeld de regimenten, die uh, is ook een duidelijke link. Hè. Het grote deel van de eenheid die er nu hier zit, komt van het 13e bataljon, Het regiment stootroepen Prinses Bernhard. En ik ben zelf van het garde regiment Fusius Prinses Irene. Dus je kan al zien in alle naamgeving hoe uh, nauw die band is met het koningshuis. Ja, nou, nou is het, u zegt het al, een bijzondere band. Zit het er nou nog in dat ze binnenkort eens even langskomen om ook uh, jullie uh, een beetje in de sfeer te betrekken? Nou, ik heb uh, toen nog uh, prins Willem-Alexander, nu de koning, heb ik een aantal keer uh, eerder in het uitzendgebied uh, gezien. Uh, ik heb mezelf mogen begroeten in 2009 in, uh, in de Ja, Of hij uh, binnenkort uh, weer langskomt, dat, uh, dat weet ik niet. Dat is altijd een verrassing natuurlijk. Dat soort uh, uh, bezoeken die worden niet voor ruim van tevoren aangekondigd. Nee, wat dat betreft is het uh, ook zo dat het uh, zomaar eens spontaan kan gebeuren. Want we hebben een koning die uh, zomaar spontaan kan besluiten... ergens even naartoe te gaan. Dus het zou zomaar kunnen gebeuren. Uh, uh, ik denk dat we uh, uh, uh, u weer aan het uh, werk laten gaan. Uh, dank u wel, kolonel de Jong. rechtstreeks vanuit Afghanistan, waar onze jongens en, en meiden... natuurlijk stil stonden bij uh, de inhuldiging. En maak er nog een mooie dag van. Dank u wel, graag gedaan. Het nieuwsminuutje. Want het is alweer 3,5 minuut uh, over half zes. Kameran wat is het nieuws? Nou, het nieuws is dat het uh, echt voorbij is, de ja. inhuldiging. Nou, dat wisten we natuurlijk al een tijd, hè, dat het echt voorbij is. Maar inmiddels is ook iedereen uh, keurig uh, thuisgebracht. En het gaat zelfs zo goed dat de NS complimenten krijgt... van een van de grootste vijanden. Uh, Zo'n reizigersclub, zo beter of ja, Rover. Ja Rover. Oh. ja, Rover. Rover heeft nog geen meer uh, gestuurd, maar dat zal niet lang gaan duren. En iedereen is keurig op tijd thuisgebracht. En het mooie is, en dat is denk ik goed nieuws... voor de mensen die uh, nu uh, wakker zijn geworden en uh, de, de dag ingaan... deze dag van de arbeid, gewoon uh, aan de arbeid gaan, gaan werken. Alles uh, alles rijdt en uh, volgens de normale dienstregeling, dus dat is ook uh, goed om te horen. Dan de kranten die, uh, die vallen binnen en die uh, zijn lovend. Dat is uh, bijzonder om te zien dat alle kranten heel erg positief zijn. Uh, Spits meldt wel dat, uh, dat, dat, dat paniekerigheid werkt. Zij Ze zeggen dat burgemeester Van der Laan eigenlijk ons een beetje paniek heeft uh, aangepraat van tevoren. Het wordt zo druk, komt vooral niet. En het heeft gewerkt, want het heeft uiteindelijk allemaal uh, keurig uitgepakt. Is dat en... omgekeerde psychologie dan? Dat je, dat je zo hard roept dat het misgaat, dat uiteindelijk iedereen denkt: na. Laat maar, daar hoef ik niet bij te zijn. Het, het zou zomaar eens uh, kunnen. En, uh, en de kranten die, uh, die schrijven mooi. De Telegraaf heeft een uh, hele, grote, uh, hele grote voorpagina met uh, Levende Koning. Het AD komt met nieuw tijdperk, lijkt daarmee een beetje Prachtige op te dat is een foto uh, ook, inderdaad. Van de wakker Die ja. hadden gisteren al een uh, nieuwe generatie. En Trouw die schrijft uh, troonswisseling vol vertrouwen. Uh, en Mensenkoning, dat, uh, dat is uiteindelijk waar de volksstand voor kiest. Met, met de allergrootst denkbare foto voor een krant uh, vanochtend. Hij staat zowel uh, op de voor- als de achterpagina. En hij wordt nu even door een redacteur uitgeslagen. Dat ja, is ook nog heel mooi. Heel, uh, heel bijzonder hoe zij dat, uh, hoe zij dat inderdaad uh, uh. gedaan hebben. Dat is natuurlijk ook uh, op, uh, op, op, op tabloidformaat. Dus dan moet je creatief zijn. En ze hebben geleerd van uh, de Britten die dat vaker doen. En de Duitsers uh, met de beeld, die doen het heel vaak. Dat zijn de kranten vanochtend. Cameron, uh, uh, we hebben ook natuurlijk nog de luisteraarsvragen. Ja. Uh, uh, die kunnen nog steeds binnenkomen via 0800 1121. Uh, we hebben hier een uh, vraag. Uh, wat gebeurde er tussen half vier en half vijf in de nieuwe kerk? Het Schijnt dat Willem Alexander 400 handen van ambassadeurs moest schudden. Vraagt iemand. Hoeveel handen onze nieuwe koning precies geschud heeft, dat, dat weten we niet. Dat weet waarschijnlijk alleen de koning zelf. En ik denk dat hij na het feestje dat inmiddels ook weer vergeten is. Maar is dat alles wat er gebeurd is? Nee, om um half uur begon de receptie. Althans, het begon al iets eerder zelfs. Hè. Want het, uh, we, ze hebben twintig minuten ingelopen. Dus al rond de klok van kwart over drie begon de receptie. Paleis op de Dam. Uh, alleen maar echt voor de, voor de Kamerleden. Bijvoorbeeld de partners, die moesten ook weg. Die gingen alvast naar de feestlocatie. Um, en daar kon iedereen uh, even langskomen uh, bij de koning om een hand te geven, een paar woorden uit te wisselen. Maar niet alleen de ambassadeurs. Wij spraken bijvoorbeeld uh, eerder deze nacht met uh, Madeleine van Torenburg, uh, CDA-tweede kamerlid. En die gaf aan dat ze heel even kort had gesproken met uh, de koning. Hmm. En, uh, en dat hij haar had gezegd dat hij bij de bij eet de ook stond, omdat hij dan uh, alle kamerleden recht in de ogen kon aankijken. Ja, nou goed, de, de inhouding is achter de rug. Zullen we ook nog eventjes naar het weer gaan voor deze dag van de arbeid met Stijn van de Antwerp, onze jonge weerman? Een hoogdrukgebied zorgt ook vandaag voor zonnig en droog weer. Enkel in Limburg zou er uit dikkere bewolking en een spatje regen kunnen gaan vallen. De temperatuur schommelt tussen de 12 en 18 graden. Vanavond en vannacht neemt vanuit het zuidwesten de kans op regen toe. De temperaturen die dalen dan tot 8 of 3 graden. Morgen overdag opnieuw veel zon en droog. De temperatuur die stijgt tot 13 graden in het kustgebied tot 19 graden in Limburg. De wind is meest matig uit een noordoostelijke richting. En richting het weekend overwegend droog weer. Veel zon en oplopende temperaturen. Het minuutje. U hoort het nieuws door Cameron Oela. En het weerbericht van Stijn van Antwerpen. Dit is radio 1, 7 minuten over half 6. Goedemorgen. Koning zijn, dat is meer dan lintjes doorknippen, zegt de nieuwe koning Willem-Alexander. Hij heeft zijn functies op het gebied van water en sport moeten neerleggen. Bij ons zit hele uur in de studio Lotte Mertens, adviseur bij Issue Makers. Lotte, nogmaals goedemorgen. Dat goedemorgen. Dat gewoon zeggen. Ja. We hebben het net even gehad over Willem-Alexander en zijn agendapunten. Wat hij uh, wil bespreken, moeilijker al zei je dan dat, uh, toen hij prins was. Omdat hij zich aan een heleboel regeltjes moet houden. Natuurlijk ministeriële verantwoordelijkheid. Um, eventjes naar Maxima. Uh, wat voor punten kan zij uh, inbrengen? Uh, in eerste instantie heeft zij natuurlijk een ondersteunende rol... Maar zij heeft de afgelopen jaren al uh, laten zien dat zij ook issues op de kaart uh, zet. Waaronder microkrediet en um, uh, vrouwen um, emancipatie. Ja, microkrediet is waar met vaak met die kinderen met, met de koffertjes en zo op televisie verschijnt, hè? Ja, precies. Ja. Ja, en, uh, hoe gaat dat veranderen nu zij uh, ook uh, toch misschien wel een nieuwe rol heeft gekregen? In ieder geval voor de buitenwacht. Ja, zij, zij mag haar functies gewoon uit blijven oefenen. Dus in die zin blijft het hetzelfde, maar uh, zij zal wel altijd die ondersteunende rol uh, pakken. Dus uh, ik verwacht niet dat zij uh, op de voorgrond gaat treden met haar uh, issues. Maar ze zal ze zeker op de kaart blijven zetten. Ja, ze is daarin dus ook vrijer dan uh, Willem-Alexander, toch nog? Ja, zeker wel iets vrijer. Ze heeft natuurlijk niet uh, de, de, de, de ministeriële verantwoordelijkheid van... Nee, kan, de, kan, de, kan het dan ook zo zijn dat, uh, dat uh, in de slaapkamer van de koffietafel... Willem-Alexander begint, ja, ik wil hier iets mee doen. Maar, maar zelf heb ik die ruimte niet. Uh, Maxima, zou jij daar niet eens wat mee kunnen doen? Zie ja, dat zeker, maar ik, ik, ik verwacht niet... Uh, de, zij zullen beide de controversialiteit uh, mijden. Dat, ja. uh, dat, uh, nee, dat gaat niet gebeuren, denk ik. Is, is, want, want die populariteit van, van Maxima, uh, uh, ja, ze, heeft, ze heeft alsnog wel meer speelruimte dan natuurlijk in, in dat opzicht dan haar man. Uh, is daar, zit er ook niet een gevaar aan? Is het niet zo dat zij op een gegeven moment ook met al haar pracht en praal en, en vrijheid van spreken tot op zekere hoogte ook de koning kan overschaduwen? Ja, zeker. Ja. In, in, dat is misschien al wel het geval. Uh, je zag ook wel, uh, nu, zij, nu hij koning is geworden, dat, uh, dat ze dat een beetje proberen in te dammen. Er uh, werd al duidelijk uitgesproken dat het geen duo-baan is. Dat hij, uh, Willem-Alexander, is de koning. En uh, ik denk dat ze alles zullen proberen om dat tegen te gaan. Ja, Wat is er zo erg als zij meer op de voorgrond zou treden? Wat, wat, wat heeft dat voor schadelijke effecten voor Willem-Alexander? Nou, het is niet wenselijk als zij een soort uh, idool wordt. Uh, ja, hoe je wordt, hoe harder je kunt vallen. Dus dat, uh, dat zullen ze denk ik uh, ten alle tijden proberen te voorkomen. Hoogmoed komt voor de val. Ja. In die zin. En, en als we kijken... Uh, ja, je zegt van er moet eigenlijk een, een zekere balans zijn tussen de twee. Uh, Maxima moet ietsje uh, onder Willem-Alexander staan. Om het maar even zo te zeggen. Ja. Wat is de perfecte balans daarin? Uh, hij is een hij is elite. Hij is koning. En zij ondersteunt. Dat is denk ik de balans uh, waar ze voor zullen gaan. En die werkt volgens mij... die. Uh, dat, dat zit wel goed. Ja, als, als ik nou voor de tv zit als, als gewoon willekeurige Nederlander, hoe zie ik die rolverdeling? Uh, hij, zal, uh, hij zal altijd uh, ja, voorop gaan. Um, en ik, we zullen haar zeker zien. Want zij. Uh, ja, probeer, je dat, probeer dat begrip voorop gaan te beschrijven voor mij. Want wat, wat is voorop gaan? Is dat hij, dat hij het woord doet? Is dat uh, hij uh, voorop loopt, letterlijk? Ja, beide. Nou, als je kijkt naar het interview van vorige week. Uh, heeft hij volgens mij 80% van het woord gevoerd. Dus uh, dat, uh, ja, dat zal zeker het geval zijn. Nou, issues, issues. En hoe het uh, nieuwe koningspaar die issues over het voetlicht gaat brengen... en er zoveel mogelijk uh, uit kan halen. Toch nog, ondanks de, uh, hè, de ministeriële verantwoordelijkheid. Uh, we hoorden het van Lotte Meertens, Ze is adviseur bij The Issue Makers. En straks praten we nog een keer met haar. Dit is een Nederlandse band. Ze hadden ook ooit een kroon op een albumhoes, merk ik me te herinneren. Johan and walking away. and You keep moving on, leaving all behind. You're done. Clear your mind. altijd dat deze band een kroon op een albumhoes had staan. Maar het blijkt de weerslag van een waterdruppel die in ander water valt te zijn. Ik heb nog even goed naar het plaatje gekeken. Het is geen kroon, maar het lijkt er heel erg op. De band heet Johan en Walking Away was het nummer. Naar Radio 1, kwart voor zes precies, omroep BNL. En om zeven uur beginnen onze televisiecollega's weer met een nieuwe uitzending van Vandaag de Dag. Verslaggever Maaike Timmerman is straks live te zien. En nu live op de radio. Maaike, goedemorgen. Goedemorgen. Was het zwaar om uh, uit bed te komen naar deze, naar deze feestelijke dag van gisteren? Ja, dit zijn toch van die dagen dat je denkt, oh, zo vroeg. Maar ja, het hoort erbij. En ik nou, heb er zin in. Nou, misschien dat ga je iets goed. heel leuks doen. Ik weet het niet waar ben je naartoe, onderweg. Ik zit uh, in de trein. Misschien hoor je het, misschien ook niet, maar ja, ik want ben die onderweg rijden. naar die rijden. Ja, ja. complimenten al gaat over. Allemaal uh, goed. <laughs> en waar gaat deze trein naartoe? Ja, ik ben uh, onderweg naar het centrum van Amsterdam. Ja. Natuurlijk, want daar is tot uh, ja, in de late uurtjes, of misschien moet ik wel zeggen, in de, tot in de vroege uurtjes uh, feest gevierd. En ik ga zo meteen kijken of ik nog een aantal verdwaalde oranje fans tegenkom. Of dat ze misschien allemaal inmiddels al roes aan het uitslapen zijn. Ja, ik wil zeggen, je, je, het lijkt me dat je een paar uur te laat bent daarvoor. Maar, maar <lacht> dit, het is niet helemaal nou, stil. In ik ga zeggen, de stad is op zijn minst, uh, of uh, zeker niet stil en verlaten. Want al die feestvierers hebben in ieder geval een hele hoop troep achtergelaten. En dat hou je echt niet voor mogelijk, dat heb ik vorig jaar ook hè, ingestaan. <laughs> oranje pruiken, oranje brillen, plastic bekertjes, alles. Nou, je wilt echt niet, het zijn echt bergen bergenafval. En dus al vanaf middernacht zijn ze honderd medewerkers van de schoonmaakploeg, van de gemeente natuurlijk, ja, al in touw om, om dat allemaal op te ruimen. En NS heeft extra treinen ingezet om die schoonmaakploegen binnen te krijgen, <laughs> ja. of niet? Nee, want die zitten allemaal in Amsterdam, hè? Oh, ja. die hoeven niet met de trein. Het zijn de echte, ja. echte Amsterdammers en dat is ook het leuke. Neem je zelf ook de bezem ter hand zometeen? Uh, nou, ja, ik heb natuurlijk ook een microfoon in mijn hand. Ja. Um, maar natuurlijk, ik ben niet behoord om even, even een eindje mee te werken, want het is echt enorm veel. Hè? Dus uh, vorig jaar was het, uh, ik dacht bijna twee, hond, uh, nee, even kijken, we twee ton. Twee ton kilo's dus aan is echt... afval. Ja, echt enorm veel. Ja, daar kun je we gaan wel gaan een gaan kijken of er dit jaar meer is of niet. Hmm. Nou, Dat is zo... natuurlijk wel een speciaal gegeven was. Hè? Nou, Maaike, nou. een goede reis. Zometeen allemaal Dank in vandaag wel. de dag. Hè. Dank onder... je over Ietsje overzevenen nou, op kijk, Nederland 1. Je, vertelt, je vertelt tot onszelf. We gaan het uh, zometeen zien op Nederland 1. <laughs> in vandaag de dag. Oké. Okay. <laughs> Dankjewel, Maaike. Dankjewel, Maaike. Uh, uh, ja, dan uh, uh, naar een uh, uh, ander gesprek. Ja, want we hebben het er al over gehad. He, koning Willem-Alexander, lintjes doorknippen. Het is meer dan dat het koningschap. Hij heeft zijn functies op het gebied van water en sport... bijvoorbeeld moeten neerleggen. Nou, wat voor inhoud gaat de koning nou geven aan zijn koningschap? We spraken er zojuist al over met Lotte Mertens... adviseur bij Issue makers. Nou, Nog één keer goeiemorgen, zeggen we. Ja. Je zit hier de hele, het hele uur al in de studio. Um, ja, wat voor issue zou nou goed bij deze nieuwe koning passen? Um, nou, het issue wat hij zelf al heeft aangekondigd... natuurlijk, dat verbindende... Uh, maar ik zou me ook wel adviseren om eventueel nog een issue daarnaast te zetten. Uh, een issue waar je aan zou kunnen denken is bijvoorbeeld uh, digitale innovatie. Ja, en uh, kan je nou als koning gewoon ieder willekeurig thema kiezen... Uh, dat je denkt van nou, dat, dat is iets voor mij, dat ga ik proberen? Nou, het moet wel een thema zijn wat, wat bij je past. Uh, waar, waar je, wat bij je persoonlijkheid past. Wat maatschappelijk relevant is. Uh, je moet een geloofwaardige afzender zijn... Dus daar zijn zeker wel uh, restricties aan. Ja, je kunt als lid van het Koninklijk Huis natuurlijk geen reclamecampagne beginnen, zoals bedrijven bijvoorbeeld kunnen. Nee. Um, hoe breng je je issue als, als koningzijnde, even uitgaan uh, van de situatie van Willem-Alexander naar man? Hij heeft zelf ook al aangekondigd dat hij, uh, ook al is het ceremonieel, dat toch ziet als een, uh, een, een, een inhoudelijke taak. En dat uh, ja, zou je ook een vorm van issue maken kunnen noemen. Dus ik verwacht dat hij um, in zijn keuzes die hij maakt... bijvoorbeeld voor de evenementen waar hij lintjes gaat knippen... daar een duidelijke lijn in zal kiezen... En de momenten dat hij mag spreken zal hij ook zeker dingen door laten klinken. Ja, kan ik daaruit opmaken dat, dat hij eigenlijk door de ceremoniële functies uh, te, ja, te gewoon uit te voeren ook een inhoudelijke boodschap kan meegeven? Ja, zeker. Ja. En, en als je nou, uh, ja, hij, dus eigenlijk de eerste dag vandaag, hè, zou je tips kunnen geven van wat hij moet doen om uh, zijn issues echt goed op de kaart te zetten? Ik zou in eerste instantie een issue kiezen wat bij, wat bij hem past, wat bij de tijdsgeest past. Hij heeft aangekondigd dat hij graag met zijn tijd mee wil gaan. Dus het lijkt me goed om ja, morgen eens even met zijn adviseurs te gaan zitten en te kijken van wat, wat zou daarbij kunnen passen. En uh, dat moet je dan langzaam uit gaan bouwen en je momenten kiezen om daar aandacht voor te vragen. Ja. Sorry, ik zou bijna zeggen, 1 plus 1 is 2. Digitale innovatie en sport. Die, die doellijncamera, daar kan hij zich wel eens hard Doe voor maken. Ja. Ja. Ja. Nou, Inderdaad, ga je de sport er ook nog eventjes bij. Ja. Uh, misschien Nederland binnenkort weer eens wereldkampioen, voetbal. Um, inderdaad, is het bijwonen van zulke sportevenementen, is dat een belangrijke uh, ja, plek om uh, die, die functie uit te dragen? Ja, dat is de vraag of dat, dat uh, nog wel uh, gaat gebeuren. Uh, ik denk eigenlijk van wel. Uh, ik denk niet meer dat hij uh, in, in, in zo'n losse hoedanigheid als uh, toen hij prins was. Nee, een polootje op de tribune bij de Olympische Spelen, kan niet meer? Ja, weet niet. Ik denk dat hij uh, daar uh, net wat uh, formeler uh, zal gaan zitten. Maar het feit dat hij daar is, uh, ja, het is natuurlijk hard onder de riem voor de sporters. En dat vindt hij erg belangrijk. Dus ik denk wel dat hij zal gaan. Ja, is, maakt het hem niet benaderbaar? Juist. Door daar te gaan zitten. Ja. ja juist. Ja, ja onder, onder de mensen in het, in het, op de tribune. Sporters aanmoedigen. Wat is uh, Nederlandser dan dat? Ja, maar je zegt wat, toch wel een beetje uitkijken daarmee. Een beetje formeel moet het wel zijn. Ja, ik, hij uh, uh, heeft al vaker natuurlijk uh, op de tribune gestaan. En uh, best wel uitbundig. En heeft hij best wel wat kritiek op gehad. Uh, maar uit de pols bleek wel dat Nederlanders dat erg waardeerden. Dus uh, ja. ja, wat zou mis mee? We hadden het afgelopen uur over het maken van issues... door, uh, uh, door Willem-Alexander, door Maxima. Uh, iemand die ik uh, nog niet voorbij uh, heb horen komen, of niet zoveel in ieder geval... is uh, de vrouw van wie we afscheid hebben genomen als koningin. Gisteren, koningin Beatrix. Uh, nog even kort tot slot van dit gesprek. Wat kan zij nou als prinses uh, nog gaan doen? Kan zij nog een vuist maken op bepaalde velden? Ja, vuist maken, dat, dat verwacht ik niet. Maar zij zal zeker wel doorgaan met uh, het maken van issues. Uh, kunst en cultuur ligt haar heel erg nauw aan het hart. Dus ik, uh, ik verwacht dat ze daar de komende jaren... Um, dat we verder uit zal gaan bouwen. Ja. Nou, Lotte, je was hier het hele, hele uur in de studio. We spraken over uh, de rol die Willem-Alexander nu had. Zijn uh, veranderende rol sindsdat hij geen uh, prins meer is, maar koning. Uh, Lotte Mertens adviseur bij de issue makers, Dank je wel voor uh, ja, het bijwonen van deze uitzending. En uh, al je antwoorden op onze vragen. Net als Kameran ja, Ulla die ook uh, heel veel vragen heeft beantwoord. Dus misschien is er nog tijd voor een korte vraag. Je kunt ze altijd bellen naar 0800-1121. Uh, en misschien kunnen we daar nog heel snel even je antwoord op geven... binnen de laatste acht minuten van deze uitzending. Ze is wellicht het populairste lid van de koninklijke familie, Maxima. Overal waar ze komt, wordt iedereen vrolijk van haar spontane verschijning. Je zou bijna denken dat Maxima nooit een slechte dag heeft. En iemand die er alles van weet is Yvonne Hoebe, journalist bij Privé... en volgt maximaal al twaalf jaar. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de extra dikke koningsspecial van Privé ligt nu bij de drukker. Wat schrijven jullie vandaag over haar? Nou, wij schrijven natuurlijk voornamelijk over uh, alles wat er vandaag gebeurd is. En dat is me nogal wat natuurlijk. Want het was uh, niet alleen voor ons, maar ook voor hun een hele lange dag. En uh, ja, wij, wij laten natuurlijk uiteraard waar iedereen uh, altijd de eerste vraag is van... wat heeft ze aan... En die vraag konden we ons vandaag al uh, drie keer stellen. Mooie foto's dus ook uh, in blad? Ja, heel veel mooie foto's. Echt van, ja, weet je, dat soort dat, kussels dat, dat, dat maken wij bij het privé altijd met uh, heel veel plezier. En uh, zonder enige valse schaamte mag ik toch zeggen dat we dat ook altijd heel erg goed doen. Dus heel veel mooie foto's en net kijken uh, en alle gasten... En... En eigenlijk van het begin tot het eind. Ja. Prachtig, Prachtig ziet het er altijd uit. Uh, en, uh, uh, uh, en dan schrijven jullie daar vaak ook nog dingen bij... die uh, niet voor de poes zijn. Uh, want wat staat er zoal in uh, vandaag? Nou, we hebben natuurlijk... Uh, eigenlijk, we maken eigenlijk een, een soort uh, beeld- en tekstverslag... van de hele dag, hebben we gemaakt. En uh, wat, ja, wat ik dus zei, veel over haar kleding... Over de, uh, vooral over de emoties natuurlijk. Want die waren er best wel over de gasten, um, ja, eigenlijk alles wat er vandaag gebeurd is. Nou schrijft u uh, boeken over Maxima. Oh. En als we nou de verhalen over Maxima moeten geloven... zeker vroeger was het behoorlijk feestbeest. En wat, wat denkt u nu? Staat ze nog uh, lekker te dansen zo uh, in de late ochtend? Ja, dat denk ik wel. We hebben natuurlijk even gezien uh, op de bühne bij Armin van Buren En toen begon het al een beetje te swingen. En ik denk, uh, als ze zo direct echt helemaal... Uh, los is gegaan, dat, het, uh, dat ze nu nog wel even bezig is, denk ik. Ja, u volgt haar al twaalf jaar, hè? Ja, ja, ja, van begin af aan. Ja, vanaf het eerste moment op de Groene Draak tot uh, nu aan toe, ja. ja, ja. Hoe, hoe is dat om haar te volgen? Wat, wat verbaast u over, over, aan haar... Nou, op dit moment, na twaalf jaar, kan je je niet meer zo over zoveel dingen verbazen natuurlijk. Maar ja, uh, wat ik aan haar merk is dat ze zich heel erg bewust is van de camera's. En dat ze daar uh, echt wel op haar best wil uh, voorkomen natuurlijk. Terwijl als ze zich niet bewust is van camera's, dus eigenlijk als ze zich onbespied voelt, mm -hmm. dat ze soms niet altijd even vrolijk is. Oh ja. Hoe, hoe, ja, hoe zit dat? Nou, weet je bijvoorbeeld, dat, dat was dan zo even geleden nog, maar bijvoorbeeld uh, voor haar huwelijk, vlak voor haar huwelijk. Toen was uh, prins Willem-Alexander op een avond uh, bij zijn oude vriendin Emily Bremers. En uh, dat wist Maxima niet, want die was bij uh, koningin Beatrix en prins Klaus toen nog op uh, paleis uh, Huis ten Bosch. En daar stond een van onze fotografen bij het moment dat Willem-Alexander bij Emily Bremers naar binnen ging. Dus daar zijn foto's van gemaakt. Dus kon Willem-Alexander niets anders doen dan het s'avonds natuurlijk wel oplichten aan Maxima. Nou, daar schijnen al enige harde woorden gevallen zijn. Daar ben ik natuurlijk uiteraard niet bij geweest. Maar de volgende opgeproefd was een kennismakingsbezoek, onder andere in de plaats Schoonhoven. En... Maxima en Willem-Alexander kwamen aanrijden in een soort van uh, rijtuig. En je zag gewoon aan haar dat ze gewoon echt heel kwaad op hem was. Ja. En ja, weet je, ik wist toen natuurlijk precies wat er aan de hand was. Maar ja, zodra even de camera's niet op haar gericht werden dan deed ze echt gewoon uh, bijna lelijk tegen Willem-Alexander. En ja, dat zijn toch van die momenten... en dat ik heb haar ook wel gezien, bijvoorbeeld in, in Praag met haar ouders. En uh, bij haar zusje op het, uh, het, op het terrein uh, waar zij toen les gaf. En dan zie je gewoon dat, een, een andere Maxima, zie je dan toch? Ja, het blijft natuurlijk ook gewoon een mens. Maar ik kan me ook voorstellen dat als, als, als Willem-Alexander dan thuis komt en hij moet zoiets opbiechten. Uh, ja, dat zij dan ook wel inderdaad flink de broek, uh, broek aan heeft. Hoeveel invloed heeft Maxima op wat, uh, wat uh, Willem-Alexander doet en zegt? Uh, nou, ik, als ik alleen maar zeg het is een vrouw hè, dan is het al duidelijk. Want volgens mij heeft iedere vrouw wel invloed op haar man. En dat is hier thuis ook niet anders, mag ik uh, gelukkig zeggen. En ja, zij, uh, zij heeft invloed op hem. Weet je, zij heeft ook, dat is natuurlijk vanaf het begin al duidelijk geworden. Dat zij best wel heel veel invloed op hem heeft. Want hij is veranderd in die tijd dat hij met haar gaat. Dus ja, zij heeft invloed. En hij mag wel nu wel roepen. Het is geen duelbaan. Als we uh, ja eigenlijk de laatste 24 uur aangezien hebben, dan kunnen we niet anders dan concluderen dat het echt geen, of het echt wel een duurbaan is. En als we het even vergelijken, te, de rolverdeling tussen Klaus en Beatrix, hoeveel verschilt dat van, van de rol die Maxima bij Willem-Alexander heeft? Ja, dat is natuurlijk wel iets wat uh, zich 33 jaar geleden afspeelde. Hè? Dus dat was toch een ander uh, tijdsbestek. Dus... Ja, en Prins Klaus was gewoon in de eerste plaats al een heel andere persoon. Dat was niet een persoon die heel erg hield van de openbaarheid. En je kan aan Maxima gewoon zien dat zij daar best wel van geniet op, op bepaalde momenten. Dus dat is sowieso al verschil, dat zeg ik het. Houd, had Beatrix al Beatrix zeg maar de broek aan toen? Als we, als we daar maar van mogen spreken? Uh, ja, dat denk ik wel. Ja. Die, die, die, weet je, Beatrix, dat is wel met, met Maxima ook wel zo. Maar uh, Beatrix is natuurlijk van, van, van kind af aan daarin opgegroeid. Uh, dat was Klaus natuurlijk niet. Maar... Van Kruis hoeft dat allemaal niet zo. En, en Maxima zie je er gewoon van genieten. Die, die, die vindt dat heerlijk, al die aandacht. En lekker mooi eruit zien. En ja, dat, dat is voor Maxima echt wel een, een, een ding van haar leven. Daar houdt zij gewoon van. Plus dat zij gewoon, zij valt wel. Uiteindelijk om de ministerie verantwoordelijkheid, net als prins Klaus. Maar zij heeft toch veel meer vrijheid dan zij. Zij kan gewoon met haar eigen werk gewoon doorgaan. En ja, ik denk dat dat al het grote verschil is. En als we kijken naar uh, de komende dagen, vast ook van alles op het programma... wat heeft Maxima besloten om te gaan doen uh, morgen met Willem-Alexander? Vandaag? Vandaag van, al. al, ja. Ik denk, ja, Het is een lange nacht. Ik denk dat zij uh, vandaag afreizen naar Griekenland. En, en dat ze daar tot met uh, 4 mei blijven. En dan 4 mei, natuurlijk in de loop van de middag terugkomen. Ik denk dat ze een paar dagen, en geef ze ongelijk, met, met hun dochters even lekker vakantie gaan vieren. Ik verwacht zelf dat haar ouders daar ook naartoe komen. Oké, okay, familie Sorregetta komt ook naar, naar Griekenland. Dat denk ik zomaar wel, ja. Dat is, een, dat is een vermoeden van mij dat ik denk van... weet je, dat was ook zo meer na het huwelijk. Toen gingen zij ook met z'n allen naar het huis van Freddy Heineken... in Zwitserland, waar ook die ouders toen waren. En ik denk dat dat nu weer... weet je, zij zijn wel mensen van tradities. Dus ik denk dat ze dat nu ook gewoon weer doen. En dan komen ze 4 mei gewoon weer terug voor de dode herdenking En 5 mei voor het uh, concert op de Amstel. En het zou me niet verbazen als de drie prinsessen... gewoon in Griekenland bij de ouders van zijn ouders sorriketten zouden blijven. En dan lezen ze het uiteindelijk allemaal weer... Privé, want daar bent u Royalty journaliste Yvonne Hoebe. Dank u wel. Dit was okay, hem dan. Dit was hem dan de speciale WNL Oranje Nacht. Zometeen het NOS Radio-E-journaal. Nog een wakkere dag. Koningin de Dag. The night after. De WNL Oranje Nacht.